zes uur. De Radio1 Sportzone, Luciana Carrasso en Tom van Heck. Frankrijk voetbalt tegen Engeland op het EK. De wedstrijd staat op het punt van beginnen. We houden u natuurlijk op de hoogte komend uur. Maar eerst het nieuws met Doelmeijer. De, de Rabobank. De Rabobank gaat de Duitse consumentenmarkt op. Volgende week onthult de bank de plannen. Rabobank is in Duitsland al 28 jaar actief voor landbouwbedrijven. En nu wil de bank ook de consumentenmarkt op. De bank ziet die markt als erg concurrerend. En wil verder tot volgende week niets over de plannen kwijt. De medewerkers van het internationaal strafhof... die vorige week in Libië werden aangehouden... blijven nog zeker anderhalve maand vastzitten. Dat heeft de openbaar aanklager in Libië laten weten. De vier werden donderdag opgepakt toen ze op weg waren naar Seval Islam... een zoon van de vroegere Libische leider Gaddafi. Volgens Libië had een advocaat van het strafhof... staatsgevaarlijke documenten bij zich. Libië zegt dat de medewerkers goed worden behandeld... en niet in een gevangenis, maar in een hostel worden vastgehouden. En in Benghazi, in het oosten van Libië... is een konvooi van de Britse ambassade beschoten. Het is niet duidelijk of daarbij iemand gewond is geraakt. Ook is onduidelijk wie achter de aanval zit. Benghazi was het bolwerk van het verzet tegen de Libische leider Gaddafi. Veel automobilisten vinden het onlogisch om een spitstrook te gebruiken... omdat ze dan over een doorgetrokken streep moeten rijden. Het gevolg is dat sommige automobilisten in het midden blijven rijden... terwijl de spitstrook wel open is. Dat blijkt uit een enquête van Rijkswaterstaat. Het gesprekken met automobilisten, maar ook via onze informatielijn... daar geven mensen aan ja, dat het niet altijd duidelijk is of de spitstrook open is. En ja, nog iets scherper, mensen geven vooral ook aan dat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 omdat men in Londen de Nederlandse moslimgemeenschap niet goed kent. Het gaat met de dag slechter met de Egyptische oud-president Mubarak... zeggen veiligheidsdiensten. De oud-president van 84 heeft hartproblemen. Mubarak werd begin deze maand veroordeeld tot levenslang. Daarna werd hij naar de gevangenis gevlogen... waar hij meteen in het ziekenhuis werd opgenomen. Dan krijgt Mubarak zonder voeding en hij is ook al een paar keer beademd. vn gezant Kofi Annan heeft opnieuw zijn zorgen geuit over de situatie in Syrië. Zijn woordvoerder noemde met name de situatie in de steden Homs en Haffa... Dan zouden door de strijd tussen opstandelingen en regeringstroepen... veel burgers geen kant meer op kunnen. Anan heeft aanwijzingen dat het regeringsleger bij Hafa... de opstandelingen met mortieren, helikopters en tanks bestrijdt. Vandaag wordt ook op andere plaatsen in Syrië weer gevochten. Volgens opstandelingen zijn daarbij zeker 33 doden gevallen. Maar dit kan niet door onafhankelijke partijen worden bevestigd. De vader van de man die in Toulouse zeven mensen doodschoot... en toen in een vuurgevecht door de politie werd gedood... klaagt de politie aan voor moord...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 In de brief stelt UEFA voor om meer politieagenten in te zetten tijdens de trainingen. Die moeten meteen ingrijpen bij racistisch gedrag. Rafael Nadal heeft voor de zevende keer in zijn carrière Roland Garros gewonnen. De Spaanse tennisser versloeg in de finale de Servier Djokovic in vier sets. De finale begon gistermiddag, maar werd onderbroken omdat het ging regenen. Vandaag werd hij uitgespeeld. Nadal heeft het graveltoernooi in Parijs sinds 2005 bijna elk jaar gewonnen. Alleen in 2009 lukte hem dat niet. Het weer vanavond en ook morgen vrij veel bewolking en buien. Morgen vooral in het zuidoosten, daarbij kans op onweer. Het wordt 14 tot 19 graden. Later in de middag in het noorden en noordwesten wat ruimte voor de zon. Woensdag en donderdag zonnig en droog en daarna weer meer kans op buien. ANWB-verkeersinformatie. Door het slechte weer zijn de files een stuk langer dan gebruikelijk. Er staat nu in totaal 165 kilometer file. De buien zitten vooral nu boven Rotterdam en Utrecht. Daar zijn ook de files wat langer. Ik noem de langste files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knopen de Hoeflaak en de Brugge 10 kilometer. A12 Den Haag richting Arnhem. Tussen knopen de Ouderen en Driebergen 9. Op de A15 Europort Rotterdam voor het knopen Vaanplein 7. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor het knopen de Brugseplein 10 kilometer en een aanrijding op de A20 richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam Prins Alexander 4 kilometer. De rechterrijsschok is daar dicht. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Elektrisch rijden is misschien niets voor u. Elektrisch leasen waarschijnlijk wel. Adlon Carlease biedt het volledige pakket. Een elektrische auto, een laadpaal thuis en op het werk, openbaar vervoer... en nu ook nog drie weken per jaar een gratis vakantieauto.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 En we kijken ook hoe het gaat in Den Haag. Komt er wel of niet een stevige nieuwe vakbeweging? Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van Hek. Natuurlijk gaan we eerst naar Oekraïne, Donetsk. Daar wordt gespeeld Frankrijk tegen Engeland. De wedstrijd is zo'n zeven minuten bezig. Jan Rolfs. En het is echt de aftasten in het begin nog geen kans gezien... tussen de Fransen en de Engelsen. Er was een buitenspelgevalletje van Welbeck. Chamberlain ontfrutselde bal, maar kon daar weinig mee doen. Benzema was een beetje in de buurt van uh, Joe Hart. Dus nog steeds 0-0. Een duel van Nasri nu met Evra. Die zullen elkaar daar uh, vaak tegenkomen. Evra dus de linksback bij de Engelsen. Nasri wordt daar gevloerd. En uh, er is een uh, vrije trap gegeven voor Frankrijk. Malouda meldt zich dan de speler van Chelsea. Speelde lang niet altijd voor de ploeg uit Londen. Malouda met de vrije trap. Bij de tweede paal Benzema. Maar Terry wint natuurlijk dat kopduel. Benzema kan er oppikken. En dan Joe Hart. Bal niet helemaal goed beoordeeld. Ik dacht door Clint Johnson. Maar Joe Hart, de doelman van Man City. Heeft de bal in handen. Ja, Het was wat rondtikken in het begin. Zeker van beide ploegen. Achterin bijvoorbeeld Terry naar Lescott En dan weer naar Cole. En dan weer naar Johnson. Op zoek naar Gerrard en Parker. Maar een laag tempo van beide kanten. Ook bij de Fransen. Er is wat angst om echt initiatief te nemen. Misschien nu de Engelsen vanaf de rechterkant. Met Young. Dan wacht Welbeck voor het doel. Maar het is een inworp. Er wordt geduwd daardoor Evra. In de rug. En dan rustig temporiseren. Balletje even rondtikken. Gerard op het middenveld. Zo halverwege de helft van de Fransen. Dan weer Johnson vanaf de rechterkant. Bal wordt door de Fransen dan uitverdedigd. En de proberen is de tempo te maken met Ribéry natuurlijk aan de linkerkant. Nog niet in het spel voorgekomen, de Fransman Ribéry. Dan is het weer een inworp voor de Fransen. Laurent Blanc wijst en gebaard, heeft het tactisch neergezet dus. Met uh, eigenlijk één diepe spits, Benzema. Dan een soort uh, kommetje op het middenveld. Ribéry aan de linkerkant, Nasri helemaal rechts. Dan uh, Diara, Malouda en Cabaye. Maar het is hopen op een actie van Benzema. Maar, maar voorlopig is het rondtikken in Donetsk 0-0... na ruim acht minuten voetballen tussen Frankrijk en Engeland. En wij gaan even naar Den Haag. Peter van der Meerschout volgt daar al de hele middag... de bijeenkomst van de FNV, die stevige nieuwe vakbond. Uh, gaat, hij komen, hoor, gaat hij er wel komen of gaat hij er niet? Zijn. Peter ja. van der Meerschout, kun je ons vertellen... zijn ze er al uit? Uh, is over dat ze uh, inderdaad klaar zijn nu met de tekst en uitleg die ze hebben gekregen van Jetta Kleinsma, de kwartiermaker, die namens de vakbeweging de FNV uh, bezig is om een, een plan, een concept, een notitie te schrijven van hoe de nieuwe vakbeweging eruit zou moeten zien. Um, 23 juni, want dat is een centrale datum... dan wordt er eigenlijk gewoon een aftrap gegeven... voor het opstarten van een nieuwe vakbeweging. Er is dus 23 juni nog geen nieuw logo. Er is ook op 23 juni nog geen nieuwe naam voor de nieuwe vakbeweging. Er wordt eigenlijk nog een jaar de tijd genomen... om van binnenuit de FNV te veranderen. Er wordt wel gekozen voor een gekozen voorzitter. Um, uh, de vakbeweging wordt opgedeeld naar uh, sectoren. En daar wordt dus nu ongeveer een jaar de tijd voor genomen. Dat betekent eigenlijk dat al die vakbonden die we nu kennen, de 19 van de FNV, blijven gewoon nog bestaan. Maar alles en iedereen heeft dus nog een jaar de tijd gekregen om um, uh, laten we zeggen, van binnenuit de organisatie te veranderen. Eigenlijk besluit de notitie, de nieuwe vakbeweging die is er al, moet alleen nog worden opgericht. En de notitie van Jetta Kleinsma die wordt eigenlijk nu gebruikt als een soort inspiratiebron voor het vervolg. Ik heb een heel klein beetje de indruk dat datgene wat zo fors is ingezet in december... en waar in januari dan, terwijl er hier een tram in Den Haag voorbij rijdt langs het Nutshuis, wat wordt vergaderd... waar in januari dan Jetta Kleinsmaar mee begon met haar zoektocht um, voor een nieuwe vakbeweging... dat het toch een heel klein beetje um, nou ja, inzakt als een plumpudding. Op 23 juni zou er een nieuwe vakbeweging zijn... Um, er is 23 juni wel een bijeenkomst. En daar uh, zullen alle bonden zeggen van dat ze uh, de komende tijd zullen gebruiken... om naar die nieuwe vakbeweging toe te gaan. Terwijl, terwijl Peter, in dat jaar er natuurlijk nog van alles mis kan gaan... en de boel alsnog uit elkaar kan klappen. Ja, maar ze hebben ondertussen eigenlijk ook alweer een jaar de tijd gekregen... om dat dan allemaal wel weer op te lossen. Er ligt natuurlijk wel een stevige notitie van Jetta Kleinsma... die gaan wij zo meteen nog gepresenteerd krijgen... Um, die notitie die staat, uh, dat is eigenlijk al één groot compromis van die 19 voorzitters die in de in december hebben gezegd, jongens, we zijn nu op de verkeerde weg bezig, we moeten dichter naar onze leden toe, we moeten ook onze positie in Den Haag en bij de werkgevers um, uh, behouden um, en we willen het samen doen. Dat uitgangspunt dat staat nog altijd. Alleen het valt zo ontzettend tegen om dan dat uit te werken in een nieuwe vakbeweging die er nu al staat. Maar ja, goed, ze hebben dan ook maar een half jaar de tijd daarvoor gekregen. Dat was misschien toch een klein beetje te ambitieus. Uh, uh, Agnes Jongerius heeft uh, vandaag ook bekendgemaakt dat ze op 23 juni ook afscheid neemt van de vakbeweging. Als voorzitter van de vakcentrale. Um, zij wil eigenlijk ruimte maken voor nieuwe mensen, nieuwe ideeën, uh, verfrissing. En dat zou een, een, een, nou, laten we zeggen, de vernieuwing in de weg staan als zij nog langer aan zou blijven als voorzitter van de vakcentrale. Peter van der Meerschap vanuit Den Haag, dank. Er is ook uh, ander nieuws, namelijk uh, het bericht dat Nederland een Sharia-raad moet krijgen. Dat is in ieder geval de mening van de voorman van de Britse Sharia-raad, dat is islamgeleerde Haitham Al-Haddad. De Londense raad doet bij gebrek aan een Nederlandse versie ook Nederlandse zaken. En het leeuwendeel van de Nederlandse moslims die een oordeel van de Sharia-raad vraagt, is vrouw en wil scheiden. You can say that 80% of our clients, women, who ask for marriage dissolution now the marriage dissolution this marriage dissolution sometimes cannot be granted by the civil court if the marriage is not registered in the civil registry so the civil court does not see it as a marriage gewoon rechtbanken kunnen dus niks doen als er voor de wet geen huwelijk is gesloten en die moslims kunnen dan alleen terecht bij een sharia raad they will be helpless en ze hebben geen woord te gaan... except een woord zoals ons zelfs... om hun islamische woord te veranderen. Het probleem voor de Nederlandse moslims... is dat er hier niet zo'n raad bestaat, zegt Adat. Uh, Het probleem met uh, de Nederlandse moslims... is dat ze geen woord hebben... die bepredeerd wordt door verschillende imams binnen Nederland. Uh, Omdat de verdiepingen... ...dat is considered to be binding on Muslims there. They do not have their body. And uh, I spoke to some imams and they said that... Uh, ...they are avoiding having that body... Uh, ...because of the media prejudice, political situation, etc. Ja, hij zegt dat vooroordelen in de media en ook de politieke situatie... ...de Nederlandse moslims ervan weerhouden om een eigen sharia-raad op te zetten... De Britse Raad neemt nu dus de Hollandse zaken aan omdat er geen oplossing is. Maar ooit zal hij er hier ook komen, denkt hij al haddad dat. Eventually ze uh, they will do it because you know the Muslim community in uh, the Netherlands is increasing in number. Uh, they have so many problems. It is not in favor of the Dutch government that Dutch Muslims uh go abroad for their problems. Uh, the Dutch government should have facilities for moslims to run their affairs uh, by themselves. Islamoloog Maurits Berger ziet een dergelijke raad wel zitten hier... maar het uh, moet beslist geen rechtbank worden, zegt hij. Ik denk dat een geschillencommissie die op basis van de islam... moslims uh, kan helpen, beslissingen kan nemen in, in geschillen... ik denk dat dat... Uh, Grote behoefte, in de grote behoefte voorziet in de moslimgemeenschap. Als je dat een rechtbank gaat noemen... dan lijkt het alsof dat gelijk staat met de Nederlandse rechtbank. Dat is niet zo en dat is ook absoluut onwenselijk. Tot zover de berichtgeving over een eventuele sharia-raad in Nederland. En wij gaan weer eens even voetballen. Frankrijk, Engeland, Jan Roes is er al een bovenliggende partij. Ja, ik dacht een beetje Frankrijk... maar de grootste kans was eigenlijk voor Engeland. Milner kwam door over de linkerkant... naar een goede steekpaas van Jan maar hij ging uh, voorbij, Joris, de doelman van Frankrijk. Maar toen werd de hoek lastig en dus uh, schiet hij in het zijnet. was een grote kans voor Engelse. Alle Engelse fans aan de andere kant van het stadion waren al aan het juichen. Want die zagen het net bewegen. Maar het was dus het zijnet van de verkeerde kant. Verder is uh, Ribéry bij de Fransen. Hij heeft zich een beetje gemeld. Een keer de achterlijn gehaald. Maar de aanval kreeg geen vervolg. We zitten inmiddels in de 16e minuut. Nasri had het eerste schot namens Frankrijk een paar minuten geleden. En het komt dus een beetje los. Het tempo gaat een tikkie omhoog. Engeland nu halverwege het veld aan de rechterkant met Johnson. Het is terugtikken naar Gerrard. Dan meldt zich daar op het middenveld Parker. De meest controlerende middenvelder bij de Engelsen. En dan heeft Young iets in zijn hoofd wat mislukt. Hij wilde Johnson bedienen aan de rechterkant. En de Fransen kijken een beetje om zich heen. Klopt de organisatie. En uh, ik kijk nog een keer naar een schot van... Kabaye wat gekeerd wordt door Joe Hart. Dus er gebeurt wel wat meer in Donetsk. Nu de Fransen over de linkerkant. Diepe bal richting Nasri en Benzema. Maar dan staat daar Leskert. Een van de twee centrale verdedigers bij de Engelsen. En die kopt de bal dan naar Cherry. Bal bij Joe Hart. De doelman van de Engelsen. Die ook nog de bal eventjes door zijn handen liet glippen. Bij een hoekschop. Het is af en toe nog wat nerveus. Zeker van de Engelse kant. Die aanvallend eigenlijk alleen dat moment van Milner hebben gehad. En verder proberen de Engelsen de Fransen van het eigen doel af te houden. Dus na ruim 16 minuten in Donetsk nog altijd 0-0. Beste kans was voor Engeland voor Milner. Frans Groenendijk, uh, oud-trainer, tot voor kort trainer bij FC Den Bosch... is hier uh, vandaag, vanavond te gast als analist... om de wedstrijden van vandaag te, te bekommentariëren. Wat, wat is jouw indruk tot nu toe van deze wedstrijd? Ja, Waar we het uh, voor de wedstrijd over hadden, dat, uh, dat Engeland zakt bij balbezit van de Fransen massaal terug op eigen helft... maar probeert er dan wel razendsnel uit te komen. En met één, twee pasen staan ze ook voorin. En ze hebben echt lopende mensen ook, hè, met uh, Welbeck ja, ook Ashley Young. En de kans die ze kregen met, uh, met James Milner van Manchester City... dat is ook zo'n jongen die altijd onderweg is. En ja, het oog toch wel gevaarlijk wat de Engelsen doen. En een, en een goede strategie tegen dit Franse elftal. Ja, ze laten de Fransen laten ze toch wel het spel maken... Nou, die ruimtes zijn heel klein. Hè. Het is een beetje, zoals we zeiden, op zijn ze Chelsea's, hè, hoe, ze, hoe ze staan. Maar ze komen er snel uit. En uh, ja, tot nu toe uh, zitten ze, wat, wat mij betreft, uh, heel aardig in de wedstrijd. Als je die Fransen ziet, met name opvalt, is het enorm laag speeltempo. Er is een beetje angst, hè, lijkt het als wel. Ja, die, die willen echt uh, wat dat betreft ook uh, heel rustig en voorzichtig beginnen. nemen niet al te veel risico's. En het tempo is, uh, is, is inderdaad wat laag. Maar ze kunnen ook niet de opening vinden. Uh, ze kunnen Benzema nog niet bereiken. En aan de zijkant uh, Ribéry en Nasri. Ja, dat zijn natuurlijk jongens die het ook moeten hebben van een individuele actie. En daar hebben ze nog weinig ruimte voor gehad. Omdat die Engelsen toch, ja, die, die dubbelen ook, hè, zoals dat heet. Die, die, die linies zitten heel dicht op elkaar. Waardoor het vaak twee tegen één is... Aan de zijkant en ze komen er niet doorheen. En de, het is ook warm hè? Graad of 30 hoorden we van Gerrit Heemstra. Uh, vochtig is ook al vaak uh, gezegd. Ja. Is dat ook een reden om je tempo aan te passen? Of ja. moeten deze mannen daar gewoon tegen kunnen? Nou ja, daar gaat het, dat heeft er natuurlijk wel mee te maken. Hè. Met, met deze omstandigheden, ja, dan, dan moet je ook wel heel zuinig zijn hè, op, met, met je krachten. En zuinig zijn ook in balbezit. En uh, de Fransen die, die willen balbezit houden, maar zijn vooralsnog niet gevaarlijk. Eén uh, keer met een schot wel. Waarbij ook wel opviel dat Joe Hart, die maakte een wat onzekere ja. indruk. Die heeft ook wel een voorzet losgelaten. En ja, dat had hij de laatste tijd bij... Uh, bij, bij bij Manchester City ook al. En ik hoop dat hij uh, ja, toch wel wat rust uh, gaat uitstralen in die goal. Ze zeggen wel eens dat je aan Elftallen kan zien, aan de avontuurlijkheid van Elftallen. of de trainer vroeger verdediger of aanvaller was. Laurent Blanc was een verdediger, hè? Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, en, uh, maar hij, hij heeft ook heel weinig echte aanvallers in zijn ploeg staan. Uh, ja, of het moet natuurlijk Ribéry zijn, ja, Benzema, uiteraard. Maar de rest zijn in feite allemaal middenvelders. Zo komen we terug bij Fonds Groenendijk en natuurlijk ook bij Jan Rolfs. En we hebben ook ander nieuws uit Engeland. Oud-premier Gordon Brown die haalde uit naar Rupert Murdoch. Dat zo. Tom Brown met Jamaica Funking voor Jamaica. Jan Roefs, Frankrijk, Engeland 0-0 nog. Ja, 23 minuten gespeeld en het is nog steeds een laag tempo. Ik denk toch dat die warmte invloed heeft op het spel. Laurent Blanc heeft natuurlijk ook alle wedstrijden gezien. Gezien ook hoe Oranje zich toch al een beetje opblies. Oranje dat natuurlijk ook in de Oekraïne heeft gespeeld. Dit is ook de Oekraïne, maar dan wel in Donetsk. Nu Frankrijk dat aanvalt door het centrum. Nasri Benzema. Nasri met een haag van Engelse verdedigers voor zich. Weer Nasri kijkt om zich heen. Evra is mee. Dan kiest hij voor Ribéry. Nu vanaf de rechterkant. Maar die wordt uitstekend verdedigd door Evra. En de inworp is voor Frankrijk. Er was ook een overtreding, of overtreding was het niet. Maar Rami, de verdediger van Frankrijk, stapte op de enkel van Welbeck. En het gaat dan ook allemaal op zijn dooie akkertje. Was even geblesseerd. Chokta naar de zijlijn. Alle spelers maken van zijn moment gebruik om dan te gaan drinken. Dus de warmte in Oekraïne heeft wel degelijk invloed. Ribéry tikt naar Nasri. En over de rechterkant... De verdediger bij de Fransen, Debussy, de rechtsback, Bijna op, rondom de achterlijn, maar de voorzet komt er niet. Terry staat daar goed te verdedigen in het centrum van de verdediging. Dus nog altijd na 24 minuten spelen in Donetsk 0-0 tussen Frankrijk en Engeland. Dan dat andere nieuws uit Engeland. Uit premier Gordon Brown heeft flink uitgehaald naar mediamagnaat Rupert Murdoch. Hij beschuldigt Mulder Murdoch ervan dat hij justitie van valse informatie heeft voorzien. Brown werd ondervraagd door de Leveson-commissie... die de banden tussen de pers en de politiek onderzoekt. God the truth, the truth, het was al Thank duidelijk you. dat de oud-premier geen goede relatie had... met het mediabedrijf van Rupert Murdoch. Toen hij premier was, verschoof de steun van tabloid The Sun... van Labour naar de conservatieven. De mediamagnaat zei tijdens zijn verhoor... dat Brown hem toen zelfs de oorlog had verklaard... Tot ieders verbazing ontkent Brown dat vandaag. This is the conversation that Mr. Murdoch says happened between him and me, that uh, where I threatened him and where I'm alleged to have acted in an unbalanced way. Dat gesprek waarin Murdoch hem bedreigd zou hebben... heeft volgens Brown nooit plaatsgevonden. Hij noemt het chockerend, want er is geen bewijs en het gesprek bestaat niet. Gordon Brown sprak nog een andere bewering tegen... die eerder onder Ede werd gedaan door oud-hoofdredacteur Rebecca Brooks. Ze zei dat Brown haar toestemming had gegeven... om een verhaal te publiceren over het ernstig zieke zoontje van Brown. Ook niet waar zegt Brown nu. Hij werd wel gebeld, maar voor een voldongen feit gesteld. Our press office was phoned by a journalist from the Sun... and said that they had this story about our son's condition. And they were going to publish it. And we wanted to minimize the damage to limit the impact of this. And therefore we said that if this story was to be published... We besloten om snel een eenmalige verklaring te geven om de schade te beperken. Maar dat was voor de Sun onacceptabel. Ze dreigden zelfs dat we nooit meer de kans zouden krijgen op wederhoor... als we zo'n eenmalige verklaring zouden afleggen. editor continued to insist that we were going to make a general statement the sun wouldn't in future give us any chance of advance information on any other story that they would do. It was helemaal niet aan de orde dat wij toestemming zouden geven op geen enkele manier. There was no question of us giving permission for this. There was no question of implicit or explicit of permission. And I ask you if any mother or any father was presented with a choice en ik vraag u als moeder of vader, als u de keuze had... of de medische gegevens van uw vier maanden oude zoon gepubliceerd zouden mogen worden of niet. Ik denk niet dat er één ouder in dit land is die dat zou doen. Kortom, het is zijn woord tegen dat van Rupert Murdoch en Rebecca Brooks. Maar dat is serieus, want dat betekent Rupert Murdoch en... Brown were under oath. Britse journalisten van Sky News zijn zeer verbaasd over het verhoor van Brown. They, they, they not, not only, today, of hij, of Rupert Murdoch en Rebecca Brooks hebben gelogen toen ze onder Ede stonden. On oath, which he has and Wie er gelogen heeft, we zullen het waarschijnlijk nooit weten. Mr. Brown, thank you very much, toch zal het ongetwijfeld worden vervolgd. Wat ook wordt vervolgd is Frankrijk tegen Engeland. Jan Boes. 28e minuut, nog altijd 0-0. Nu een goed steekpaasje van Ribéry op Debussy. De rechtsback bij de Fransen. Maar hard kan die bal pakken. Debugy had zo even ook een zee van ruimte aan de rechterkant. Maar dan is de voorzet niet goed. Dus komt er geen uh, kans uit voort voor de Fransen. Eigenlijk hebben we nog maar drie echte acties op doel gehad. Die grote kans voor Milner. Dat schot van Nasriën nog een kans voor de Engelsen. Maar dat was hem dan wel na een klein half uur. Zoals gezegd, de hitte speelt de speler Sparten. Evra verdedigt daar Milner aan de rechterkant. De Engelsen hebben nu de bal. Het is een inworp van Clint Johnson. De rechtsbackspeler van Liverpool kijkt om zich heen. Iedereen staat stil. Dan kan hij eindelijk de bal kwijt bij Milner. Die wordt dan in de rug gelopen. En dus is het een vrije trap voor Engeland. Het tempo is laag. Engeland laat zich terugzakken. Frankrijk krijgt het initiatief. Maar doet daar dus veel te weinig mee. Ribéry probeert wel wat. Probeert Benzema te bereiken. Maar het lukt nog te weinig. Het spel ligt stil. Het is wachten op de vrije trap voor de Engelsen. Na een klein half uur nog 0-0 in Donetsk. En na half zeven komen we terug bij jou, Jan Roels. Uh, vandaag vervalt aan de lijn het uh, programma waarin u kunt bellen na half zeven. We hebben wel een stelling. Poolse immigranten zijn goed voor de Nederlandse economie. U kunt reageren op die stelling vandaag alleen via internet. Radio 1.nl Maar eerst gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws.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 We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws. Maar voordat we dat gaan doen, Jan Roefs, komen we eerst voor een hoofdpunt bij jou. Juist wilde ik net zeggen. De Engels op voorsprong. Kobbal van Leskut uit een vrije trap van Gerard Diara. Verdedigde dramatisch namens de Fransen. Het is de eerste in het land goal voor Leskut. Engeland leidt in Donetsk met 1-0 tegen de Fransen. En dan nu de hoofdpunten met Dorot Mergers. De eilanden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius krijgen meer geld van Nederland. Het bedrag dat de eilanden ontvangen gaat omhoog met ruim 6 miljoen euro, heeft minister Spies gezegd. Nu is er te weinig geld voor goed onderwijs, schoon drinkwater en afvalverwerking. Dat is gebleken uit onderzoek van de minister. De Rabobank gaat de Duitse consumentenmarkt op. De bank is in Duitsland al 28 jaar actief voor het landbouwbedrijven. En nu wil de bank ook de consumentenmarkt op. Rabobank ziet die markt als erg concurrerend, maar tot volgende week willen ze verder niets over de plannen kwijt. Er mogen voorlopig geen kinderen worden geadopteerd uit Oeganda. Staatssecretaris Teve heeft aanwijzingen dat Oegandese kinderen ter adoptie zijn afgestaan... terwijl de biologische ouders niet op de hoogte waren. En ook vroegen adoptieconsulenten geld voor het opstellen van rapporten. En de medewerkers van het internationaal strafhof die vorige week in Libië werden aangehouden... blijven nog zeker anderhalve maand vastzitten. De vier werden opgepakt toen ze op weg waren naar Seval Islam... een zoon van de vroegere Libische leider Gaddafi...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 De Verkeersinformatie. Het was een stuk drukker vanavond. Had te maken met het slechte weer. Vooral rond Rotterdam en Utrecht zijn de files een stuk langer. Dat heeft allemaal te maken met die buien. Verder begint een aantal dagelijkse files weer een beetje op te lossen. De teller wijst nu 84 kilometer aan. Nog opvallend zijn de files op de A13 van de Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en het Knoop een klein polderplein 10 kilometer. Een aanrijding op de A15 Europoort Rotterdam. Tussen Spijkenisse en Pernis 7 kilometer. Bij Pernis is de rechte reis ook nog dicht. Op de A20. Hoek van Holland richting Gouda. Bij het Knoop de 7 kilometer. En richting Hoek van Holland tussen knopend Gouda en Rotterdam Prins Alexander. Na een aanreding bij nog steeds 9 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het is eh, vijf over half zeven. We gaan weer even terug naar Jan Roes. Engeland, Frankrijk, Engeland op voorsprong Jan. Ja, Gerard dus met de vrije trap. En Leskut die daar de bal een beetje op zijn neus krijgt. Of echt op zijn voorhoofd. En Joris, de doelman van Frankrijk, is kansloos. Diarra had hem moeten verdedigen. De middenvelder van de Fransen. Maar die zag uit zijn ooghoek Leskert komen. De centrale verdediger van de Engels. En die kopte dus raak. Inmiddels Nasri. En de kopbal was daar van Diarra. En nog een keer Diarra. Dan gaat hij voorlangs. Dus de Engelsen worden een beetje wakker, zo zou je het wel kunnen zeggen. Want ze komen eigenlijk niet door die sterke verdediging heen van de Engelsen. Vrij, of een trap dus vanaf de rechterkant, Nasri. En dan is de kopbal inderdaad van Diarra. Die komt daar hoog boven Gerard vandaan. Maar Hart staat goed te keepen. En tikt de bal dan niet over het doel. Waardoor Ribéry de bal weer terug kan koppen. En dan nog een keer Diarra. Maar dan is de kans dus over voor de Fransen. De voorsprong dus voor Engeland. En ze spelen slim. Laten de Fransen het spel maken. Dan is er vaak een lange trap naar voren. Richting Young en richting en is de aansluiting goed verzorgd. Maar voorlopig dus een 1-0 voorsprong door de goal van Leskut voor Engeland. Vonds Groenendijk volgt hier bij ons uh, de wedstrijd Ja, je zei het al, die jonkies van Engeland, dat kan nog best wat worden. Ja, dat zie je ook, hè? Dat, uh, dat het echt een ploeg is die voor elkaar wil knokken. En dat heb je nodig in zo'n toernooi. En ja goed, de goal is, is, van, is van Lescott, maar de fantastische trap natuurlijk van Gerrard... die die bal met zoveel snelheid dan neerlegt. En hij kopt hem aardig binnen. En ja, Het is niet onverdiend, want ze spelen goed gegroepeerd en, en ze vechten ervoor. Ik denk dat dat de manier is voor de Engelsen om, om tot resultaat te komen. En, en die Fransen, die, die hebben inderdaad iets nodig om wakker te worden. Want dat was tot nu toe... Ja, ze lopen zich stuk en, en ze krijgen het niet voor elkaar om, om die openingen te vinden. En ja, dat komt ook wel omdat ze, ze zakken, natuurlijk, ver in de Engelsen. Dus de ruimtes zijn al heel klein. En ja, ze hebben heel veel moeite eh, om, om, om ja, tot kansen te komen. Al hadden ze net wel een hele goede. Nog een minuut of tien in de eerste helft: Frankrijk-Engeland. zo. U hoorde het net al bij de hoofdpunten van het nieuws. Wateroverlast in de regio Rotterdam door noodweer. Daar praat we over met Elise Bergma van de Brandweer. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, wat voor problemen zijn dat zoal? Uh, nou, er zijn zeer veel merden van uh, wateroverlast. Dus ondergelopen kelder, straten die blank staan. Uh, we hebben ook een uh, melding gekregen van de Pathé uh, in Rotterdam. Daar uh, zijn de voorstellingen geëindigd. En uh, uh, hebben ze zeg maar, uh, het gebouw ontruimd. Ook omdat zeg maar, daar alles blank stond. En uh, als laatste wat ik weet is ook het oude luxe hoor, daar zijn de kleedkamers onder gelopen. En ook daar is de brandweer op dit moment bezig om te kijken wat ze kunnen doen. En zijn er tot nu toe allemaal materiële problemen die u bereikt of zijn er ook persoonlijke ongelukken gebeurd? Op dit moment heb ik uh, gehoord, uh, alleen nog maar over materiële schade gehoord. En kunt u uh, in ieder helpen of moet u een soort uh, lijstje aan, uh, van, van volgorders gaan aanbrengen, zo groot is het? Uh, nou, dat is inderdaad wat u zegt. Dat klopt inderdaad. Er zijn zoveel meldingen ook van heel veel particuliere mensen met ongelopen kelders. Maar op dit moment gaan we als eerste naar de bedrijven en de restaurants. Mm. Oké, okay, nou, ik dank u op dit moment voor deze toelichting. En ik wil u niet langer voor uw werk houden, want het is heel druk volgens mij. <laughs> Geen dank. Goedenavond. Nee. Dan nieuws uit Maastricht, want koffieshop Going daar mag alleen open als hij de wietpas invoert. Dat is de uitkomst van een kort geding. De eigenaar van de koffieshop weigert tot nu toe die wietpas in te voeren. De rechter vond dat er in kort geding geen ruimte was... om alle diepgravende argumenten tegen deze wietpas te bespreken. En dat gaan wij als het goed is nu horen. We gaan eens even kijken of we dat kunnen laten horen. De rechter... Nee, dat gaat niet lukken. Um, in ieder geval heeft de rechter uh, gezegd... dat uh, niet de onrechtmatigheid ervan afdruipt. Marke Jossemans is nu aan de telefoon. Eigenaar van Easygoing. is er dus in het kort geding. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u bent er wel gelukkig. Um, ja. Ja, wat nu, nu de rechter dit uh, heeft geoordeeld? Nou, dit was uh, de voorlopige voorziening. Uh, die is ons inderdaad niet toegewezen. Maar nu komt dus de echte bodemprocedure. En dat betekent dat we dus uh, nu inhoudelijk wel... ...de materie gaan behandelen en helaas zal dat wel enige tijd in beslag gaan nemen. We zullen pas, nou op zijn vroegst eind dit jaar, pas weten of die criteria wel of niet eh, rechtsgeldig zijn. Of het, rechtmatig, of het rechtmatig beleid is. Maar blijft u even hangen, want wij gaan naar onze verslaggever Jan Rolfs. Doelpunt voor Frankrijk. Het is Nasri die de bal heel goed binnenschiet. Vanaf de rand- in de korte hoek. Joe Hart, kansloos. Engelsen lieten zich te veel terugdringen. Fransen kwamen over de linkerkant. Combinatie Nasri. Evra bemoeide zich ermee. En dan is het uiteindelijk Nasri die eigenlijk vrij kan inschieten. Ribery tikt de bal naar Nasri. En die lijkt eventjes de verre hoek te zoeken. Maar schiet dan uitstekend binnen in de korte hoek. Het is gelijk in Donetsk tussen Engeland en Frankrijk 1-1. Ja, meneer Joosemans Mans van Going in Maastricht. 1-1 uh, is het daar. Uh, wij waren aan het praten over uh, de wietpas. U zei tot het eind van het jaar geen duidelijkheid erover. Uh, tot die tijd mag u alleen open als u de wietpas invoert. Dan is het natuurlijk de vraag... wat gaat u doen, open of dicht, tot het eind van het jaar? Nee, ik, uh, helaas, ik heb altijd gezegd... Uh, ik ga niet discrimineren en ik ga ook niet registreren. Dus wat dat betreft blijf ik gewoon dicht totdat... Of de standpunten worden aangepast, de criteria, of dat de rechter me eind dit jaar in uh, het gelijk gaat stellen. Maar uh, wij zullen dus inderdaad, in ieder geval ik voor mezelf, en vanmiddag hebben we uitgebreid hierover vergaderd met de collega's, en ook een, uh, zeg maar rondom de helft van de Maastrichtse coffeeshops, zullen dan niet uh, opengaan. Nogmaals, de buitenlander mogen we niet naar binnen laten, de Nederlander wil zich niet laten registreren. Ja, dan heeft het ook genut om het licht aan te doen. En, en wat betekent dat zakelijk voor u? Behoorlijke naderlating, denk ik. Ja, dat is zonder enige twijfel een feit. Uh, maar goed, wij hadden daarop wel geanticipeerd... Uh, toen we wisten dat, uh, dat toen, toen dit beleid werd bekendgemaakt. U heeft gespaard. Heeft op, sorry? U heeft gespaard. Wij hebben inderdaad gespaard. Uh, We hebben inderdaad voor de mensen een, een goede afvloeingsregeling uh, gehanteerd... en dat soort zaken, maar wie hier niet heeft op geanticipeerd... en die voelen het inderdaad flink. Dat is natuurlijk de Maastrichtse middenstand. Uh, er wordt erg veel uh, economisch uh, uh, uh, verlies geleden momenteel. erg veel omzetverlies. En natuurlijk de, de, de inwoner van de stad die, uh, die met de overlast zit opgezadeld. Dus voorlopig blijft u dicht. Mark Joosemans, ja. dank voor uw reactie op de uitkomst van dit kort geding. Ja, Goedenavond. Ik ga verder praten over Pakistan en Afghanistan en de Amerikanen. Want het is de Amerikanen namelijk niet gelukt om een deal te maken met Pakistan... over de aanvoerroutes voor de oorlog in Afghanistan. En dat brengt de NAVO-troepen daar in een lastig pakket. Vooral ook als de terugtrekking uit Afghanistan straks echt begint. Bovendien zet de verhouding tussen Amerika en Pakistan nu wel heel erg op scherp. Ik praat erover met correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, wat speelt zich hier af? Nou, de Pakistanen gooiden hun grenzen in, in december al dicht. Hè. De NAVO mocht er niet meer in en uit met goederen voor de oorlog. En dat is een groot probleem. Want zoals je weet wordt Afghanistan omringd eh, door land. Je moet een route hebben naar buiten ja, via een buurland. En Pakistan is het meest logisch, want het heeft een grote haven in Karachi. En Pakistan was oorspronkelijk ook een bondgenoot in de oorlog hè, tegen de terreur. Maar de stemming in Pakistan is omgeslagen. De Amerikanen weten dat diplomatiek eigenlijk niet, niet recht te breien. En moeten nu dus op zoek naar andere wegen om die enorme hoeveelheden materieel en manschappen... die nog in Afghanistan zijn, uh, dat land uit te krijgen. Dat is een gigantische tegenvaller, uh, ook financieel... voor de ISAF-operatie in Afghanistan. En die Pakistanen die zijn op geen enkele wijze meer, denk jij, te bewerken... om alsnog mee te gaan werken? Nou ja, het is een beetje een opstapeling. Hè? Het begon natuurlijk eigenlijk al met die actie tegen Osama Bin Laden vorig jaar. Dat heeft de Pakistanen verschrikkelijk beledigd. Ze stonden ook wel heel erg voor paal, hè? moet natuurlijk wel eerlijk worden gezegd. Ja. Uh, vervolgens kwamen er... Uh, kwam er een raketaanval op een, op een uh, Pakistanse grenspost. Een fout van NAVO-troepen. Pakistanse militairen kwamen om. Amerika heeft zijn excuses daar nooit voor aangeboden. President Obama weigert dat te doen. En dat valt echt verkeerd in Pakistan. Er is dus maanden onderhandeld. Pakistan wilde verschrikkelijk veel geld zien per vrachtwagen... die straks dan door het land moet. En dat weigeren de Amerikanen te, te betalen. En ja, dat is, het is dus nu geklapt. Dat is echt een blamage. Maar vooral... En dat maakt de verhouding, of dat maakt dit echt tot wel groot nieuws... het maakt de verhouding tussen Amerika en Pakistan zo goed als onherstelbaar. Hè. Daar zit de echte pijn van vandaag. En eh, dat die verhouding eh, zo geklapt is, dat is ook riskant. Hè, want er zit toch wel enig belang in de relatie tussen Pakistan en Amerika. Ja, nou ja, dat kun je wel zeggen. Je, je, we zien eigenlijk op dit moment de breuk tussen Pakistan en Amerika... in een soort slow motion zich afspelen... Hè. En dat, is, uh, uh, ja, dat wordt hier in de regio, uh, werd dat eigenlijk heel lang voor onmogelijk gehouden. En van de week zagen we het al een beetje gebeuren. Minister van Defensie Panetta, die was hier in de regio... en die zei dat ze geduld met Pakistan begon op te raken. Nou ja, uh, ik zeg dat normaal gesproken niet als ik nog met een partner aan, aan het onderhandelen ben. Uh, deze week bleek ook dat de Amerikanen hun CIA de vrije hand geven... om de oorlog tegen terreurnetwerken in, in Pakistan op te voeren. He, met die drones is dat voornamelijk... Amerikanen trekken zich helemaal niets meer aan van, uh, van het uh, Pakistanse protest daartegen. Maar ja, wat je zegt, Pakistan blijft een kernmacht. Ja. Uh, en uh, ja, die hou je toch liever een beetje bij je in de buurt, al is het voor de vorm, zou je zeggen. Dus een verwijdering op deze manier, dat hebben we heel erg lang niet gezien hier. En het verandert echt de regels van het spel in deze regio. Nou, wij blijven het volgen. En jij zeker voor ons, Lucas Waagmeester. Dank. We komen aan het uh, einde van de eerste helft Frankrijk-Engeland. De wedstrijd moest even op gang komen, uh, maar dat is hier inmiddels, Jan Roef. Ja, zeker door de goal van uh, Nasri. En die, uh, dat doelpunt voor de Fransen is ook wel verdiend. Want wat je nu ziet is dat de Engelsen zich veel te veel laten terugzakken. Het middenveld komt helemaal tegen de verdediging aan te leunen. En dan komt Welbeck daar helemaal geïsoleerd te staan. De spits is er geen aansluiting meer. En dus kunnen de Fransen de Engelsen opsluiten. En dat leidt weer tot een corner voor Frankrijk. En die wordt genomen door Nasri. In de 45e minuut Nasri Hart durft niet te pakken. Stomt de bal weg. Dan uh, gaat daar de rechtsback van de Franse Debugie achter de bal aan. En het is Benzema. Die zoekt de combinatie met Ribéry. Benzema kan de bal meenemen. Benzema. En dan de voet van Joe Hart. Maar zo is de slotfase van de eerste helft. De laatste tien minuten absoluut voor Frankrijk. Engeland komt er niet meer uit. Geen kans meer gehad voor de Engelsen en de Fransen. Ja, het zou een mooi moment zijn vlak voor rust. Om nog te scoren en op voorsprong te komen. Benzema was er dichtbij, bereikt de achterlijn. Maar Hart kiept dan goed. De hoekschop komt van Nasri. En dan is er natuurlijk ook lengte met Diara en Benzema voor bij de Fransen. Maar de hoekschop wordt weggekopt. Dan een schot, dat wordt geblokt. En uiteindelijk is het Joe Hart. Dus gaan we rusten bij Engeland tegen Frankrijk. Als er nog een kleine minuut te spelen is bij een ruststand van 1-1. Het is uh, bijna rust uh, voor ons Groenendijk. Uh, Engeland heeft wel wat grote keepers in het verleden gehad. Maar daar gaat deze man voorlopig niet bij. Het zat niet helemaal goed hè, bij de goal. Nee, hij maakte al in het begin al een onzekere indruk. En ook bij de goal, het schot van Nasri. Ja, in de korte hoek, daar ziet hij er niet goed uit. Hij, hij lijkt wel of hij, wat, of hij wat laat reageert. En ja, wat, wat mij betreft uh, houdbaar. En uh, ook lastig voor verdedigers, want verdedigers willen graag dat het rustig is in hun rug. En je merkt een beetje in de Engels verdedigers dat er wat angst is, hè? Ja. Ja, dat klopt. Ze zijn nu denk ik ook blij dat ze nu met die 1-1 de rust halen. En dat ze even weer hè, met elkaar door kunnen nemen wat is er goed gegaan die eerste helft Want ze hebben best een aardig half uur gespeeld. Maar het laatste kwartier is duidelijk uh, ja, voor de Fransen. En ze zakken te ver in. Ja, en ze komen er bijna niet meer uit. En dat, is, dat, maakt het wel, uh, ja, dat maakt het wel als geheel, maakt het het nu wel wat kwetsbaar de laatste, laatste 15 minuten. En kan je dan als trainer nog iets betekenen in de rust? Ja, Zeker, want je zal toch tegen je ploeg nu moeten zeggen... dat ze weer wat verder naar voren moeten verdedigen... om ook zelf weer wat kansen af te dwingen, want... Ja, zo vraag je natuurlijk uiteindelijk om problemen. En die hebben ze ook gekregen. En dat is onnodig, want de eerste half uur zag het er heel aardig en fris uit. En wat doe je met die keepers? Zeg je, kom op, je bent best wel goed. Want Die ja. kun je de kwartier niet oplappen, toch? Of ja, keepers en, ja. en het Engels zelf. al. Je zei het al, we hebben wel in het verleden al vaker van die ketsers gezien. Ik herinner me nog die Robinson ook. Ja, dat, dat zijn hele, hele zware fouten. Nou, dat was dit niet, maar hij leek wel houdbaar. En dan is het toch jammer dat je niet met 1-0 gaat rusten. 1-1 is het dus uiteindelijk de ruststand Leskert en Nasri. En zo gaan we nog even praten over oranje. In ieder geval hebben we dan Arjen Robben. Tot zo. Van Velsen. Zaterdag, volgens mij, was hij hier uh, nog ja. live in de studio. Cross your hearts. Pispaaltje van Duitsland. Arjan Robbe ook naar Nederland tegen Denemarken moest hij het weer ontgelden in de pers daar. Robbe brengt Oranje de Bayern. de Bielt bijvoorbeeld. Dus is Robbe er woensdag. gaan wij in ieder geval vanuit uh, op gebrand. om zich tegen de Duitsers van zijn beste kant te laten zien. Als hij speelt natuurlijk. Bas Tichler sprak met hem. Is iedereen een beetje opgelapt? Ja, ik denk het wel.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 Stonden jullie tegen de Denen niet op scherp? Nee, dat wil ik niet zeggen. Maar goed, uh, ja, daar kun je denk ik eindeloos over door blijven discussiëren. Uh, feit is gewoon uh, dat we in de afwerking gewoon gefaald hebben en dat we daar uh, de kansen niet hebben benut. Maar bij dan aan denken, zoals misschien Van Persie ook wel aan het denken is, in plaats van te doen? Nou, dat is wel een goede vraag. Um... Ja, ja, misschien dat het toch uh, in je onderbewustzijn wel enige invloed heeft. En dat het toch uh, onderbewust wel, wel, wel meespeelt. Alleen uh, ja, je bereidt je zo goed mogelijk voor. En ik heb ook gewoon zoiets van: uh, je moet gewoon je eigen spel spelen. En uh, dat is gewoon een kwaliteit van je. En uh, daar hoort soms een stukje egoïsme bij. Dat is nou eenmaal inbesloten in, in, in het spel. Maar goed. Uh, ja, dat is soms, wel, uh, soms best wel eens lastig, ja. Woensdag. Uh, Duitsland, dat is voor jou natuurlijk een weerzien met eigenlijk alleen maar bekenden. Uh, is er alweer druk uh, ge-sms- en ge uh, moet ik me dat voorstellen? Jawel, natuurlijk wel. Er is wel al wat contact geweest, maar goed. Uh... Um, ja, dat is een hele bijzondere wedstrijd. Maar ik denk dat juist uh, daar ook uh, voor mijzelf in ieder geval uh, uh, heb ik zoiets van... Het, is, het, het moet een normale wedstrijd zijn. Een gewone wedstrijd, hoe bijzonder ook. En ik denk dat uh, zes, zeven jongens zullen ervan, van bijna in de basis staan. Uh, maar juist daarom... Uh, dan moet je het benaderen als een hele normale wedstrijd en uh, niks anders. Uh, tegelijkertijd, uh, het kan een voordeel zijn dat jij over die zes wel heel veel weet. En die zes weten dan maar over één of twee spelers, ons wat. <laughs> ja, maar goed, ik denk dat wij heel weinig geheimen voor elkaar hebben. Dus wat dat betreft zal dat niet zo'n hele grote rol spelen. En Laam wordt normaal gesproken je tegenstander, want die staat nu ineens aan de linkerkant in het Duitse elftal. Uh, is dat iets waar je wel op verheugt? Ja, ik, heb, uh, ik kijk met heel veel vertrouwen naar die wedstrijd, uh, naar die wedstrijd toe en... Uh, ja, laat het maar komen. Um, wat doet het met een elftal als je um, na een wedstrijd vol pech um, zo'n cruciaal duel tegemoet gaat? Um, hoe, hoe zit dat in de groep? Want je, het is een soort finale geworden al. Ja, absoluut. Uh, vooraf uh, weet je dat uh, als, je, als je tot en met de finale wil gaan, dan, dan zeg je eigenlijk al van we spelen zes finales. Maar goed, nu je, nu je deze verloren hebt, nou zijn het... Uh, ja, nog meer dan. dan, dan, dan, dan, dan uh, ja, wat zeg je nou? Dat nog meer, dat zijn het gewoon echt vijf finales. Dus. Uh, ja, je mag nu niet. Uh, geen foutjes meer maken. In Nederland zei iedereen voordat het toernooi begon. Nou ja, iedereen, maar gewoon 70% uit onderzoeken. We worden kampioen. Na die wedstrijd tegen Denemarken zeggen ineens 80% we vliegen er in de eerste ronde uit. Hoe kijk jij daar tegen? Tegen dat soort dingetjes? Ja, dat is voetbal zo, zo hè. Zo kan het lopen en zo, zo zit de voetbalwereld in elkaar. Stel de mensen eens gerust, want die maken zich zorgen. Ja, dat kan ik me ook voorstellen en dat is ook heel normaal. Alleen wij, wij zullen er alles aan gaan doen om, om woensdag die wedstrijd te gaan winnen. En ja, met alles wat we hebben in ons. En, Hopelijk vliegen de ballen er nu wel in. Ja, we hebben liever dat je niet zegt hopelijk. We hebben liever dat je zegt die ballen vliegen er woensdag wel in. Ja. ja, de ballen vliegen erin dan. Arjen Robben, Bas Stigler sprak dus met een Vonds Groenendijk. Maakt dit een beetje een strijdlustige indruk op jou? Ja, dat wel. Maar ik, ik, ja, een aantal zaken valt me toch op... Um... Ook wel een vraagstelling. Hè? We, hebben, we hebben pech gehad. Um, daarbij ook uh, iedere keer het antwoord en de conclusie die getrokken wordt is: uh, de ballen moeten erin. Ja, maar we er, hebben gefaald in de afwerking. We, we hebben hoor gefaald je in de afwerking. Nou, er was natuurlijk veel meer aan de hand. En, ik vind het wel opvallend hè, dat de juiste conclusie... dus blijkbaar niet getrokken wordt daar in het trainingskamp. Want het is heel simpel. Er gingen heel veel zaken gingen er mis, eh, elementaire zaken. En, ja, zoals uh, uh, het, het middenveld, wat, wat nooit doordekte. Uh, er kwamen altijd mensen vrij van de denen... die toch niet met een hele geweldige ploeg speelden. Iedere keer een mannetje vrij. Het elftal wat constant in twee stukken uit één viel. Er was veel meer aan de hand. Dan alleen falen in de afwerking ja, en, en een beetje pech hebben. Jammer. Dus dat, dat, dat, dat heb ik niet gehoord in dit interview. Nou, maar hebben ze nog uh, anderhalve dag de tijd voor. Uh, fons, uh, om zeven uur uh, na zeven komen we bij jou terug. Ja, en ik uh, ga richting de zeven uur klok. Tijd voor de eindstand van onze stelling. Dan ook Poolse immigranten zijn goed voor de Nelse economie. Kleine 500 mensen hebben op www.radio1.nl gestemd. En het is 50-50. Eens en oneens dus de helft. Net als de Fransen en de Engelsen staan, is de stand dus gelijk. Mocht u de stand nog willen beïnvloeden, ga dan even naar onze site. En de stand Frankrijk Engeland is 1-1. Over een paar minuutjes beginnen ze aan de tweede helft. Natuurlijk komend uur houden we u op de hoogte daarvan. Twitter ondertussen mee als u wil Hashtag #R1sportzomer. En nu gaan wij naar het nieuws. Tot zo. Oranje RTK en het EK voetbal. Hij gaat persie scoren. Nee. Oh oh oh. Dit is een 1000% kans. En en en 1-0 Denemarken.